Mysterie. Een spannend detective luisterspel door Ronald Pettersen. Titelmuziek, Koos van der Griend. Drums, Louis Belsen. Spelleiding, René Metzmakers. Achtste deel, een donker huis in Windmill Lane. nog steeds bij de bewustzijn. Ja, Praat wat zag bij zijn regime. Ik had wat, wat geknoeid. En daarop chanteerde hij me. Omdat ik straatarm was, maakte hij me zijn medewerkster. Dat bracht me nog meer opzij. Ik moest onvoorzichtige heren aan de haak slaan en hen dan compromitteren. Ja, ik weet wat u over me denkt. Ik heb me heel slecht geleerd, Toen ik je William Mattingham leerde kennen. Hij werd ook een van mijn slachtoffers. Oh, ik werd verliefd op hem. Dus toch, liefje. Zo, zo. Goede rust gehad? Geen gekheden en geen gepraat, begrepen? Zeg eens, milady Holland, waar denkt u eigenlijk dat u edele heen gaat? Make-up is overbodig hoor. Loop naar de pomp, kerel. Ik doe net of ik mijn neus boder. Dan kan ik onze gezichten met mijn tas verbergen. Hij kijkt in zijn spiegeltje. Stuur dus, Sir William, werkelijk dat gekke briefje naar mijn man, Miss Regine. Hij moest... Dan ben ik er aan het leverding. Dat was de grote of een één na een grote man. Ze dachten dat meneer Holland ons op de ieder zat. Twee dagen tevoren waren zij hem ook al tegen het lijf gelopen. Ongelukkig toeval waarschijnlijk. Toen besloten ze William en ik te ontsnappen naar Zuid-Amerika. Maar het lijkt uit en... Gelukkig dat ik je nog tijd te pakken heb, een halve kilometer verder is de weg afgezet. Je komt er niet door. Miss Rushing, vlug. Ik smet een poederdoos in uw gezicht. U springt over de lege zeten naar buiten en gilt zo waar u maar kan. Nu. <coughs> Verdomme, wat betekent dat? Kijk uit. Jout, je hebt haar in de borst geraakt. Die andere fake heeft er poederdoos in gezicht gesmeten. Kijk uit, Steve. Nee, jij niet, dametje. Let wel, als je één keer klaar is het je laatste geweest. Steve, kijk, kinder is de politie. Stuur uit de wagen en ren het veld in. Wat staat dat iets te seffen, verdomme. Mijn kerst staat je in het bosje. Als we gelukkig hebben, haal het. Steve, kijk. Van de andere kant komen er ook een paar. Nick. Nick. Hier. Nee, stoppeling! Houd die blaffer stil. Laat haar bos elke kant op. En vergeet het me niet. Windmel. Tien uur. Orders van Colibri. Ieder voor zich nu. Nick. Oh, Nick. Dat was op het nippertje. Hallo, Ellie. Alles op de, meisje? Jawel. Nick, ik loop een eindje verder. Hè. Misschien ja. krijg ik er nog één ja, te pakken. Uh, Oké, okay, zei vrienden. Wel, ik kan je niet zeggen hoe goed het me doet je weer terug te zien, liefje. En wat doet de held van het stuk op zulke moment van weerzien? Op de film bedoel oh, ik. bedoel je dat? Nou, dat is maar een woord, hè. Ach, nooit een moment ongestoord. Het doet me dan denken dat ik een almachtige honger heb, Elly. <laughs> het lijkt wel voor een paar gaten in mijn wagen schoten zijn. <laughs> vandoor, maar onze vriend, die ze daar juist met die ambulancewagen hebben weggereden, was al dood. Ah ja, hoe zei je ook weer dat die heette, Ellie? De ontsnapte heette Steve. De andere, huh? Otto Halling, alias Ossen van Holm. Dat zijn Mary de tenminste. Ja, ik kan ja. met haar in een hospitaal geraken. en is het met Mary Rushing ook gedaan. En dat zou jammer zijn. Ze kon ons nog veel vertellen. Oh, wat een geschiedenis, wat een verschrikkelijke geschiedenis. u dat wel, meneer Grantleverding. Maar apropos, hoe is het mogelijk dat u achter ons kwam aanrijden? We hebben u niet gezien. We zijn in nog ruim een half uur gestopt om wat eetbarst te gaan zoeken. Gelukkig maar. Ik ben blij dat ik niet hier was toen heel die schietpartij begon. Als er soms iemand trek heeft in een brood, ...ik heb een voldoende voorraad bij me, hoor. En vers zijn ze beslist. De bakker haalde ze heet uit de oven. Afgezien van het feit dat een bakker alles heet uit de oven haalt... Hebt u die uitnodiging toch aan geen dover gezegd, mevrouw Grant? <laughs> Wil u werkelijk geen glaasje port meer, meneer Grant, leveren? Nee, nee, nee, in nee. geen geval, in geen geval. Ik moet nog achter het stuur, weet u. En we hebben trouwens voldoende misbruik van uw gastvrijheid gemaakt, meneer en mevrouw Holland. Oh, maar hoe komt u daarbij? Voor wat, hoort wat. Vanmorgen hebt u Nick van een gewisse hongerdood gered. <laughs> ja. Het is niet meer dan billig dat u hier kwam middagmalen... ...nadat u notabene nog zo vriendelijk geweest was ons een lift naar Londen te geven. Ja, ik hoop dat u uw wagen weer gauw terug hebt, meneer Holland. En liefst onbeschadigd. Ja, dat hoop ik ook, meneer Grant -Leverding. Maar nu moeten we heus gaan. Ja, ja, ja, ik ja, ik ben zo klaar, ik ben zo klaar. Mevrouw Holland, meneer Holland... Nog eens zeer hartelijk bedankt voor een uitstekend maand. Kom, we praten er niet meer over. Heerlijks, kom. Ah. Dank u wel. Nou, en ik hoop maar dat meneer Ben zo spoedig mogelijk de gelegenheid krijgt u alles te verklaren. Die beschuldigingen van Mary Rushing beginnen alsmaar zwaarder te wegen. Ik hoop dat ze in leven blijft, omdat ze straf niet zal ontgaan. Ja, ik hoop ook dat ze in leven Uw blijft. Uw rege jas, meneer dank Oh, zo. dank u. Dank u dan. Alsjeblieft, mevrouw. Oh, dank u wel, meneer Holland, dank u wel. Nou, mevrouw. Mag ik erop rekenen dat hij ook eens bij ons komt? Nee? Oh, Geen met alle genoegen, mevrouw Grant-Leverding. Dan mag ik u over een paar dagen wel eens afbellen. Ja, ja, doe die dat verrust, mevrouw Grant. Dag, u, dag, dag, dank u. Dag. Sorry. Ja, mag ga vrij, mijn man. Oké, okay, oké, okay, meneer. Komt voor elkaar. Ik vind het wel aardig geluid, die Grant-Leverdings. Als ik nog lang met ze moest praten, zou ik sterk aan de beweringen van Mary Rushing gaan twijfelen. Waarom? Mary heeft toch nooit één kwaad woord gezegd over Brian en Celia. Wat kunnen zij er ten aan doen als neef Ben? Dus jij gelooft, Mary. Jij denkt ook dat Ben... Liefje, de man die mij koud wilde maken in Target was niemand anders dan Ben Grant Leverding. Maar dan is hij, Mr. Colibri. Je hebt het mij niet horen zeggen. In elk geval is neefje Ben een gevaarlijk heerschap. Als u het me permitteert, meneer, dat schijnt in de familie te zitten. Wat oh. zeg je, Johnny? Ja, mevrouw. Of vindt u het misschien heel gewoon dat er in de rechterzak van meneer Sregenjas een zware toeter van een revolver zat? Wat? Zeg, hoe weet je dat? Nou, ik ben echt geen zakker, hoor, mevrouw. Ik liep er gewoon tegenaan. Hij woog wel vijf ton, geloof ik. Ik gaf de jas een stoot en toen kon ik hem zien zitten. Ik hoefde mijn hand niet eens uit te steken. Daarna heb ik het natuurlijk wel gedaan. In het pelsmanteltje van mevrouw zat ook een schietijzer. Dan ben ik maar eens in de auto gaan snuffelen. In het handschoenbakje vond ik een voorraad kogels en een derde blaffer. Wat zegt u me daarvan? Dat ik het je onder andere omstandigheden erg kwalijk zou nemen als je elk echt paar dat hier op bezoek komt zo grondig zou fouilleren. Maar meneer, noemt u dat een echt paar? Een arsenaal noem ik dat? Een echt arsenaal? Johnny. Negen uur, liefje. Het ziet niet op, wel. Negen uur? Hm. Dan moeten we nog minstens een half uur zoek brengen, want mijn puzzel is opgelost. Ja, ja, ja, ja. Kijk maar niet zo ongelooflijk. Bedoel je dat je weet wat die windmill tien uur te betekenen heeft? Dat niet alleen. Ik bedoel ook dat we op het rendezvous zullen aanwezig zijn. Nee, als je denkt dat je me nou zo'n dag om tien uur s'avonds nog gaat meeslepen naar een of andere spookachtige windmolen... Maar, daar... kindje, wie spreekt er over een windmolen dat windmill betekent windmillijn, meer niet? Kijk, ik zou het je in twee woorden duidelijk maken. Jij hoort die Steven naar Otto Halling roepen... Windmill tien uur. Dat zou een hoofdkwartier, een hideout... een plaats van bijeenkomst kunnen zijn. Ja, maar hij zei niet windmillijn. Ogenblik, ogenblik, ogenblik. Nooit hebben we enige aanduiding gekregen... van een mogelijke plaats van samenkomst... van colibriën satellieten. Behalve één enkele keer... Loretta Joy werd door Otto Halling naar een huis gebracht dat er uitzag als een magazijn. En dat stond in een eenzame straat. Er zijn hm? veel straten met magazijnen. Ze kenden de naam van de straat niet, maar ze wisten vertellen dat het vlakbij een park was... en dat ze scheepsjzereners dus gehoord heeft. Dus, waarschijnlijk niet bij de tapes. Als we zulke straat kunnen vinden, die bovendien nog Windmeelstraat heet... dan zijn we later op weg. Maar liefje, er zijn in Londen misschien wel vijf straten die de naam Windmeel dragen. Vijf zeg je? Er zijn er achttien, liefje, eenmaal Windmill Walk, eenmaal Windmill Street, negenmaal Windmill Road, verder Windmill Hill, Grove and Drive. Maar er zijn maar vier Windmill Lanes. En van die vier is er maar één dicht bij een park en tegelijk dicht bij de Thames. Een telefoontje het Kadaster wees dan nog nummer 12 aan als zijnde een magazijn waarvan een heer Otto Halling de eigenaar is, of was. Niks, schat, je bent verbazen. <laughs> Dank je wel, liefje. Uit jouw mond beschouw ik dat als een compliment. <laughs> en nu wordt het zeer aan tijd dat ik een uh, uh, paar stevige schoenen ga aantrekken, hè? <laughs> Uh, niet ver meer af zijn, Linkje. Dit is toch ongetwijfeld Deptford Park. Als ik goed zie, is het enkele minuten voor tien. Oh, het is dus nodig dat we er zijn. Ja, dit is de ingang van het park. Kijk maar. De naam staat op het aanplekbord geschilderd. Deptford Park. Groot vuurwerk op donderdag 5 juni van 10 tot half elf. Ja, daar komen we dan morgen wel eens voor terug. Als we eerst ons varkentje gewassen daar hebben. Daar achter de hoek moet de windmiddel zijn. Kom. En uh, dat is dus afgesproken. Mm -hmm. Jij blijft buiten op uitkijk staan en je verwittigt sir Brandon zodra ik je een seintje geef. Goed, Nick. Ik mijn voet ergens tegen oh. aangestoken. Nee, ik ben bang als ze dood. Hé, hey, schuld, liefje. Je wilde per se weer mee naar binnen. En daar zijn we nu. Maar als je het mij vraagt, is dit nog maar een soort achterbouw. Maar, wat staat hier eigenlijk? Eh, oude meubels? Zeg, ben je zeker van dat de poort naast het huis geen slot heeft? Dat ze ons niet kunnen insluiten? Maar dat zou besterven van schrik. Nee, er was geen slot op de poort. En over zulke kleinigheden zou ik maar niet bekommeren. Hoor je wat, Nick? Niks. Als het gezelschap hier aanwezig is... dan kunnen ze zich verdraaid stilhouden. Stinnitje, stil. Het was immers maar een poes. Ik moet er bijna op getrapt hebben. Kom, brave kom poesie. Kom. Kom. Nick, alsjeblieft, reuze nou niet. Zie je wat? Ja, ja, ja, ja. Hier is een deur. Niet op slot, geloof ik. Ga onmiddellijk terug of je wordt neergesloten.